Vanaf de vliegbasis Leeuwarden vertrekken vanmiddag zes F-16's naar het Middellandse zeegebied voor de missie bij Libië. Ze worden gestationeerd op Sardinië. Vanochtend zijn zo'n 100 militairen vanuit Leeuwarden op weg gegaan naar Sardinië. De commandant van de vliegbasis legt uit wat de F-16's gaan doen. Bij het handhaven van een wapenembargo gaat het erom dat je ten eerste een heel goed beeld maakt van wat er allemaal rondvliegt. Nou, daar heeft de F-16 hele goede sensoren voor. En we kunnen ook met andere vliegtuigen als een AWACS en andere, zeg andere maar, coalitiegenoten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 AWB verkeersinformatie Op de A12 van Den Haag naar Utrecht... staat tussen Oude Rijn en Knoppen een file van 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... voor Knoppen Riddenkerk staat 3 kilometer file. De hoofdrijbaan is daar dicht. De verkeer kan over de parallelbaan. Maar verkeer richting Den Haag kan ook omrijden via de Benelux-tunnel... vanaf Knoppen Riddenkerk over de A15, de a 4 en de A20.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 Kijk hoe we samen de strijd aan kunnen gaan op alzheimernederland.nl. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huisendag. Kijk op funda.nl. Vara. Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen, vandaag krijgt u zowel huishoudelijk als opvoedkundig advies van mij, want... Ook al zijn crashes soms negatief in het nieuws, je wordt er een stuk slimmer van. Crashkinderen zijn motorisch beter, socialer en hebben meer zelfvertrouwen. Dat stelt ontwikkelingspsycholoog Ellie Linger. Over een minuut of tien ga ik met haar praten. En maak u ook schoon voordat de huishoudelijke hulp komt. Durft u commentaar te leveren als er hier en daar nog wat stof ligt? Vragen die Kassa Online stelde in een uitgebreide enquête. Zometeen conclusies en ervaringen. En discussie ga ik ook niet uit de weg, want hoe actief ons leger... juist nu ook is, daar gaan we altijd wel stemmen op om het af te schaffen... in het joopdebat. debat Trossen los, spring op de plank en... surf naar degids.fm. Eerst even dit, wat er in Japan met de kerncentrales misgaat... zal hier niet gebeuren. Het kabinet en premier Rutte weten het zeker. Een stresstest voor alle 143 kerncentrales in Europa zal dat voorkomen. Naast nou mijn vraag, sluit een stresstest zometeen inderdaad alle risico's uit. Aan de telefoon, Peer de Rijk, hij is directeur van WISE. Dat is de organisatie die al dertig jaar lang strijdt tegen kernenergie. Meneer de Rijk, goedemorgen. We hebben vier minuten om hierover te praten. De klok start. <laughs> Oké. Okay. Een stresstest op Europees niveau, dat lijkt mij een hele geruststelling. Nee, dat is helaas niet. Uh, want het wordt heel ingewikkeld om de, de, die stress eigenlijk te bepalen... Uh, de lat uh, zal waarschijnlijk niet te hoog gelegd worden. Want als dat zou gebeuren, dan zakken een aantal centrales door het ijs. En die belangen zijn enorm om die toch uh, overeind te houden, om ze aan de praat te houden. Dus wij uh, zijn niet erg uh, hoopvol gestemd over het uh, niveau van die tests. Er wordt over vergaderd door Europese ministers. Uh, die werden dat maandag al niet eens over die stresstest. Vandaag praten ze er weer over. Welke landen liggen dat dwars? Nou, ik, uh, Frankrijk ligt dwars. En dat, dat heeft alles te maken met de grote belangen van de Franse nucleaire industrie natuurlijk. Uh, Frankrijk heeft veel reactoren. Een aantal daarvan vermoeden wij, uh, zouden bij een, een echt serieuze test uh, ook door het ijs kunnen zakken. Maar het gaat natuurlijk ook om een aantal Oost-voormalige uh, Sovjetlanden, uh, Oostbloklanden. Uh, ja, waar ook uh, heel serieuze uh, vraagtekens zijn te zetten bij de veiligheid van reactoren. En ze komen dus, kijk, Europa komt er al 30 jaar uh, niet uit om gezamenlijke criteria vast te stellen voor veiligheid. Die bestaan gewoon niet op Europees niveau. Dus elk land doet, uh, bepaalt het in feite zelf. Ja, en dat betekent dat ze ook al in de discussie over zo'n test daar gewoon niet uit gaan komen. En wat is er volgens u dan mis met sommige Franse kerncentrales? Nou, er is met name veel mis in de, Franse, in de veiligheidscultuur en het management. De vorig jaar waren er meer dan duizend incidenten in de Franse reactoren. En dat, als je die dan analyseert, dan is dat heel vaak omdat er gewoon dingen misgaan in het management... en de reactie van mensen, menselijk falen. En dat heeft in Frankrijk is dat specifiek omdat het zo, omdat er zo'n ontzettend nauwe verwevenheid is... met de nucleaire industrie en de toezichthouders. Dat is eigenlijk... Nou ja, noem het eventjes één pot nat in Frankrijk... omdat het een staatsbedrijf in feite nog is. En dat betekent gewoon dat het toezicht daar uh, onvoldoende streng is. En uh, ja, dat als je dan uh, van buitenaf een, een test toelaat... dan zou dat heel goed kunnen gebeuren dat dat uh, te zichtbaar wordt. Maar stel, er komt wel een Europese stresstest... dan is die uh, vrij laagdrempelig. Ja, dat kan niet anders. Uh, of ze leggen de lat heel hoog en dan gaan de reactoren dicht... En ik kan me niet voorstellen dat een aantal afzonderlijke landen daarmee in zullen stemmen. En dus zal de, de lat te laag gelegd worden. Maar daar hebben ze natuurlijk heel wat uit te leggen. Want dan, zal, dan gaat toch ook overal wat hoongelach op. Niet alleen omdat ze kennelijk niet goed eens kunnen worden. Maar toch ook om: ja, wat, wat, wat heeft een stresstest voor zin als je die lat gewoon heel laag legt? Dan toont dat gewoon uh, niet zoveel aan natuurlijk. En als er nou geen overeenstemming wordt bereikt, wordt er dan niet getest? Nou, dan zullen landen individueel uh, gedwongen door de publieke opinie bijvoorbeeld uh, toch tot testen overgaan. Maar die zullen dan allemaal heel verschillend zijn. En ja, dan zal het inderdaad van afhangen of, of er voldoende mensen zeg maar uh, kritisch zijn en de straat op gaan enzovoort enzovoorts. Om een overheid te dwingen om een serieuze test uit te voeren. En dat is natuurlijk heel erg gek dat je... Ja, ...op Europees niveau daar niet gezamenlijk uit zou moeten kunnen komen. Die is er in Japan eigenlijk ooit getest? Ja, de, de, in elk land met kerncentrales gebeuren eens in de zoveel jaar testen. De eens doet het ene vijf jaar voor eens in de tien jaar. Het grote probleem is natuurlijk, dat heeft Japan weer aangetoond... Dat, ...dat juist dat wat we ondenkbaar dachten, dat dat dan kennelijk toch gebeurt. En je kan van alles testen, zelfs in, in, niet alleen met computermodellen... ...maar ook in het, in het echte leven allerlei scenario's kun je testen. Maar juist omdat het om de onverwachte gebeurtenissen gaat... en de combinatie van verschillende onverwachte gebeurtenissen... ja, dat valt ook bijna gewoon niet te testen natuurlijk. Kortom aan de geruststelling van het kabinet Rutte... dat het wel een beetje goed zit met de kerncentrales hier... omdat een crisis zoals in Japan hier uitgesloten is... ja, daar moeten we niet al te veel waarde aan hechten, nee, zegt u. Nee, de essentie is volgens mij dat je juist nu niet meer kunt volhouden dat wat in Japan gebeurd is nergens anders zou kunnen voorkomen. Dat is nou precies het, het probleem. Het is onvoorspelbaar. Het zijn verschillende factoren die op elkaar ingrijpen. Het heeft veel met menselijk falen te maken. Dus je kunt niet bijvoorbeeld zeggen het is veilig want de situatie is hier anders. Aardbeving en tsunamis in ieder geval niet? Nee, absoluut niet. Maar de stroomuitval kan in Nederland ook gebeuren om allerlei vanuit verschillende oorzaken. En het gaat er dan maar net om uh, hoe je daarop reageert en wat er aan back systemen of die functioneren in 2020 is in, in Borstelen nog een ja. keer tijdensom. Ik hoor een bel. In het Rijk, okay. hartelijk dank u. bent ja. directeur van WISE. Dan weten we met wie we praten. De organisatie die al 30 jaar lang strijdt tegen kernenergie. Ja, graag gedaan. De Hoe ga je om met je huishoudelijke hulp? Wat betaal je? Hoe geef je opdrachten en hoe lever je commentaar? Nou, dat kost nogal wat mensen kopzorgen. Kassa Magazine hield er samen met de Casa website een enquête over. Meer dan duizend mensen deden eraan mee... Bora Blekkenhoorst, wat blijkt? Nou, bijvoorbeeld dat de meeste respondenten al langere tijd... gewoon dezelfde hulp in de huishouding hebben. De overgrote meerderheid betaalt er geen verzekeringen... en ook geen premies voor die hulp. En men betaalt dan tussen de 11 en 13 euro per uur voor dat schoonmaakwerk. Ja. En uit de enquête blijkt dat 63 procent van de opdrachtgevers... wel eens meehelpt in het huishouden als de hulp bezig is. Ze voelen zich namelijk schuldig als ze dat niet doen, blijkt uit een mailtje van Mia. Ja, want die schrijft, ik voel me overigens ook wel eens een luxe paard. Ik heb dan bijvoorbeeld een late dienst op de dag dat de huishoudelijke hulp komt. En ik werk dan niet zoveel mee, omdat ik ook energie over moet houden voor mijn werk. Als ik haar dan druk aan de slag zie en ik doe niets, dan voelt dat wel een beetje als luxe. Mevrouw Wassink vindt het lastig om stil te zitten als de hulp er is. Uh, ik kan geen baasje spelen, daar ben ik geen, geen type voor Wel in mijn werk, maar niet gewoon persoonlijk. En ik heb een keer een advertentie geplaatst, toen kwam er een meisje die zwanger was. En ik zie echt niet een hoogzwangere uh, dame voor mij uh, de keukentegeltjes poetsen. Daar zou ik niet tegen kunnen, terwijl ik het zelf niet kan. Dan doe ik het liever met moeite zelf als... Uh... Als ik dat uitbesteed. 74 procent van de geanqueteerden maakt wel eens schoon voordat de hulp komt. 34 procent vindt het bovendien genant om de hulp bepaalde klussen te laten doen. Mevrouw Van Dam stuurde daar een mailtje over. ons dan ren ik altijd het hele huis door voordat de hulp komt. Dat is om de ergste troep op te ruimen, zodat ze overal makkelijk bij kan. Maar ook wel even om te controleren of het allemaal niet al te vies is. Dan maak ik toch maar de bedden op, ik verschoon de prullenbakken... en ik haal even een borstel door de wc. Meestal gaat de hulp haar eigen gang. Dat geeft 73 van de respondenten aan. En dat leidt nog wel eens nog een keertje tot dilemma's. Bij mevrouw Bridgerton bijvoorbeeld. Maar zij doet gewoon uh, allerlei dingen. Maar maakt dan ook bijvoorbeeld afspraak met, met een, een glazen was. En, en dan zegt ze dat hij dat, dat buiten moet doen. Maar dat wil ik helemaal niet, want dat, dat wordt me veel te duur. <lacht> het, is, het is wel grappig hoor, maar het niet, niet af aan, aan haar... Uh... Lieve karakter hoor. Ze toont alleen iets te veel initiatief op mijn portemonnee. En dat vind ik niet zo leuk. 45% van de respondenten vindt het lastig om iemand anders te zeggen wat hij moet doen. En 35% denkt er lang over na hoe dat te doen. Mevrouw Versteeg herkent dat probleem. Ik heb haar geprobeerd een paar keer erop aan te spreken, en mijn man ook erbij. Want ik durfde het niet zelf. Ik ben een beetje te lief... en ik vind dat soort gesprekken een beetje vervelend. Meteen een grote bek. En, uh, ja, ja dat is wel... <laughs> ik weet niet precies wat ze toen zei... maar in elk geval van, uh, ja, dat ze het toch goed deed. En uh, waar zullen we nou allemaal over? Soms uh, weigert de hulp ook een klus. Bijna 40 van de geanqueteerden geeft aan dat de werkster niet wil strijken. Op de tweede plaats komt dan de was doen... en op de derde het vuilnis buiten zetten. 32 procent van de enquêteerden vindt het lastig... om te onderhandelen over het tarief van de hulp. Maria mailt bijvoorbeeld het volgende. Wat ik heel storend vind, is dat ze altijd over geldgebrek klaagt... en steeds suggereert dat ik haar extra geld moet geven. Bijvoorbeeld vakantiegeld. Ik werk al 17 jaar als freelancer... en ik heb nog nooit van één van mijn opdrachtgevers vakantiegeld ontvangen. Waarom zij dan wel? Omdat ze zo brutaal is, denk ik. Dus ik betaal haar elk jaar vakantiegeld... ook al heeft ze daar totaal geen recht op... omdat ze gewoon geen contract met me heeft. De meeste mensen betalen niet door bij ziekte. Ook bij vakantie wordt de hulp niet doorbetaald. In de grote stad weten schoonmaakster vaker een hoger loon te bedingen. En mannen betalen gemiddeld meer dan vrouwen. 41 procent van de respondenten heeft moeite om de hulp terecht te wijzen. En ook deze mevrouw herkent dat probleem. Als de hulp geweest is, dan is ze weg. En dan ja, ga je toch eh, bepaalde dingen pakken. Of, dan zie je toch dat bepaalde dingen niet zijn gedaan. Terwijl ze gezegd hebben, omdat ze het wel gedaan hebben. En dat vind ik heel vervelend natuurlijk. En om het dan de volgende keer weer tegen raad te vertellen... dat probeer ik dan ook wel, maar dan zeg je, ja, maar ik heb het toch zo weet gemaakt? Ja, dan weet ik op zo'n moment ook niet wat ik moet zeggen. Uit de enquête blijkt verder dat mensen het lastig vinden... om persoonlijke verhalen van de hulp af te kappen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Françoise. Haar moeder heeft hulp in de huishouding. Mijn moeder is vriendelijk en uh, makkelijk... Want ze wil eigenlijk, ja, mijn moeder wil die mensen niet voor het hoofd stoten... maar naar haar idee gaat de kwaliteit wel achteruit. Het zijn niet meer uh, mensen die van aanpakken weten. En ik denk ook niet meer dat het als een beroep wordt gezien. Alle uitslagen kunt u teruglezen in Kassa Magazine. En een korte samenvatting vindt u op de Kassa-website kassa.vara.nl. Jaël Naïm is een beetje bekend geweest door een hitje dat ze had in Nederland, Noesol. Nummer 1 hit trouwens in België. En er is nu een uh, nieuwe single van het album She Was A Boy... Go to the River heet dat nummer, Ze wordt bijgestaan door David Donatien. One, two, three. When you feel ashamed, go. You slide When you feel you go insane They let you die Go, go to the river, Jel Naim. Die in uh, maart van dit jaar, nou, dat is eigenlijk deze maand... de prestigieuze Franse muziekprijs kreeg Victoire de la Musique in de categorie Beste Zangeres. Gefeliciteerd. De sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind... vindt vooral plaats tijdens de eerste twee jaar van zijn leven. Hoe langer een kind die tijd in de crash doorbrengt hoe groter de kans op gedragsproblemen, agressiviteit en misschien wel criminaliteit. En dat was de boodschap van Marianne Riksen in haar oratie op de Universiteit Nijmegen. En dat was in 2002 in het programma 2 Vandaag. Er kwam daarna veel kritiek op Marianne Riksen. Zo slecht zijn die crèches niet, hoorden er veel van haar vakgenoten. Deze week verscheen het boek Opvoeden in Kinderdagverblijven... van pedagoog en kinderpsycholoog Dr. Ellie Singer. Haar verhaal staat haaks op dat van Riksen... Crashkinderen zijn juist beter af dan thuisblijfkinderen. En Ellie Singer zit hier. Goedemorgen mevrouw Singer. Voordat we gaan oordelen uh, over de vooroordelen en uh, al uh, allerlei bakerpraatjes van de crash, even dat onderzoek van Riksen. Zij stelde dat de ouders het beste aanvoelen wat een kind ervaart en daar dus ook het beste op kunnen reageren. Wat vindt u? Nou, ik denk ook dat ouders vaak het beste zicht op hun eigen kind hebben. Dat klopt, denk ik. Want ieder kind is anders. Dus onderzoek gaat over gemiddelde. Maar jouw eigen kind weten ouders dat inderdaad vaak het beste. En ze had het over gedragsproblemen. Op latere leeftijd zouden die crashkinderen bijvoorbeeld... meer moeite hebben met stress en het in toom houden van hun emoties. Er zijn honderden onderzoeken gedaan goed of slecht van crash. Over het algemeen worden er weinig verschillen gevonden. Waar mevrouw Rikse Walraven op doelt is, is de fulltime babyopvang. Dus als een kind op een crash begint voor het zesde maand... en dan fulltime, dan zijn er in een aantal onderzoeken... lang niet in alle onderzoeken, zijn de negatieve effecten gevonden... En inderdaad, heel vroeg met hele jonge kindjes beginnen... dat over het algemeen wordt gedacht, dat kun je beter niet doen. En dat meten ze dan door middel van het stresshormoon cortisol? Dat zou kunnen, ja, on meer. En eh, daar, daarvan zegt Riksen, ja luister, dat geeft in het begin geeft dat te weinig bindingen in de hersenen op het moment dat die kinderen in de crash zitten. Vandaar dat ze dan op latere leeftijd stress kunnen krijgen. Klopt dat? Heeft dat met die verbindingen in de hersenen te maken? Groei die juist op dat moment? Nou, het, het hersenonderzoek is in uh, volle gang. En wat wel zo is, is dat een uh, teveel aan stresshormonen in die vroege jeugd kan eventueel later effect hebben. Maar menselijk gedrag is zo complex. Dus de effecten zijn over het algemeen heel erg klein. Maar toch stelt u weer, in uw boek Opvoeden en Kinderdagverblijven... dat crashkinderen vaak slimmer en zelfbewuster zijn dan thuisblijfkinderen. Zeker, want de kwaliteit is heel belangrijk. En een crash geeft mogelijkheden voor kinderen... om elkaar te ontmoeten, met elkaar te spelen... wat in heel veel gezinnen niet meer is. En uh, we weten dat... Kinderen hebben ouders nodig, die lief zijn, goed op ze passen, waar ze van houden. Ze hebben hele goede leidsers nodig als ze in de kres zijn, die ook goed op ze passen. Maar wat kinderen met elkaar beleven, dat hadden we gewoon eigenlijk voor tijd niet zo door. En kinderen hebben zowel contact met kinderen nodig, want het spelen, dat is veel uitdagender om te spelen, als contact met volwassenen. Hoe weet u dit? Hoe hebt u dit onderzocht? Uh, nou, We hebben eindeloos gekeken in uh, kinderopvang. We hebben video's opnames gemaakt. In heel veel dagverblijven van heel veel kinderen. En hebben we steeds geanalyseerd wat de kinderen doen. Bijvoorbeeld hoe ze conflicten oplossen. Dan zie je dat kleine kinderen, nu praten we over kinderen van 2, 3 jaar... de meeste conflicten heel goed zelf kunnen oplossen. En als je ziet, als er een leids erbij komt, dat het juist vaak fout gaat. Kinderen van die leeftijd zijn heel tolerant. Ze, doen, ze, ze slaan of trekken wel... Maar dus niet zo hard. Meten, dat is mijn bal. <laughs> Jawel, de pak is het. Maar als ze hebben heel snel door... als ik elke keer die bal afpak... dan willen ze niet meer met me spelen. En je ziet dat kinderen dus zo graag met elkaar zijn... dat ze het gedrag wat wij als volwassenen eigenlijk willen... dat ze dat afleren... dat ze dat spontaan niet meer gaan doen. Omdat ze zo graag bij elkaar zijn. En een leidster die zegt nee, niet doen... Ja, en als ze dan weer zo'n mooie bal zien, dan zijn ze dat weer vergeten. Eigenlijk is het best om die kinderen op te voeden zonder leidsters en ouders een tijd van de dag. Nou, dat wil ik ook weer niet zeggen, want die leiders zijn er natuurlijk de hele tijd heel belangrijk. Kijk, als kinderen met elkaar spelen, die hele kleintjes, die zie je dan ook voortdurend. ziet ze me nog, die zie je dan even kijken naar de leidster... En daarmee weten ze, oh ja, ze is er nog. En dan voelen ze zich veilig en dan kunnen ze met elkaar spelen. Dus die leiders zijn juist ontzettend belangrijk. Heel erg belangrijk. Heeft u vragen over dat onderwerp, dan kunt u terecht op de website gids.fm. Stel die vraag en ik stel hem straks aan mijn gast in de studio. Slimmer, zegt u ook. Hoezo slimmer? Als een kind speelt, bijvoorbeeld, je bent... Twee, drie jaar, je maakt een toren. Als je alleen bent, heb je alleen die toren. Maar als ze naast elkaar spelen, dan zie je... Hé, hey, die doet dat, ga ik ook proberen. Dus doordat ze een voor... kinderen, jonge kinderen leren heel erg door te kijken, imiteren. En ze doen elkaar na en daardoor komen ze op een hoger niveau spel. En zelfbewuster? Ik denk dat ze ook meer voor zichzelf op moeten komen. En ook plezier. En ook bijvoorbeeld wat ze ook merken... die hele kleintjes is echt ongeluk, die helpen elkaar al. En een kind is trots... En zijn broertjes en zusjes thuis ook uh, misschien wel voldoende voor een goede ontwikkeling? Zeker weten. In die zin vind ik ook altijd dat je niet crashkinderen... tegenover thuiskinderen moet zetten. Het gaat vooral om dat jonge kinderen ook andere kinderen nodig hebben om te spelen. En toen ik klein was, waren er een heleboel kleine kinderen thuis en in de buurt. Dus dan had je dat niet nodig. Maar kinderen groeien nu heel vaak op omgevingen waar geen andere kinderen zijn. En op het moment dat je dat hebt, dan kun je zeggen dat die, die kinderen achterstand oplopen... ten aanzien van de crashkinderen? Ja, ik denk als een kind met vier jaar op de, op de basisschool komt... en heeft helemaal geen ervaring met andere kinderen... Heeft een achterstand, ja. Wat je ook ziet gebeuren: ouders die niet werken en een kind toch naar de crash brengen, die worden scheef aangekeken. Terwijl ze juist in uw visie goed bezig zijn. Ja, zeker. Het gebeurt wel. Is nog steeds een mentaliteitsverandering nodig? Nou, nou, op een dagverblijf zie je heel weinig niet werkende ouders, omdat dat uh, vrij kostbaar is en dat wordt bij werkende ouders betaald de overheid heel veel. Maar deze ouders doen heel vaak hun kinderen op een peutenspelzaal. En het is ook ontzettend ja, leuk en Ja, ze kunnen niet anders natuurlijk als ze niet, uh, als ze niet werken. Dan uh, is het inderdaad heel erg duur om naar zo'n kinderdagverblijf te gaan. Ja maar, ja, maar goed, als je veel geld hebt. Je doet wel iets goed voor je kind, laat ik het zo zeggen. Aan de andere kant, subsidie voor kinderopvang is uh, natuurlijk bedoeld... om de arbeidsmarkt te stimuleren. Um, ouders die, uh, die dus niet werken, die moeten die opvang zelf betalen. Zou dat eigenlijk anders moeten gezien het uh, belang en de ontwikkeling van het kind... Ja, ik denk het wel. Er zijn ook stappen in die richting om uh, de financiële regelingen... van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gelijk te stellen. Maar natuurlijk, dat kost geld. Maar vanuit pedagogische uh, argumenten... denk ik dat een brede groep bevolking vindt dat dat eigenlijk gelijk moet zijn. Omdat het gewoon belangrijk is voor kinderen... om zeker vanaf een jaar of twee andere kinderen te ontmoeten. En Die moeten bij elkaar zitten, die moeten bij elkaar spelen. Ja, heel veel spelen. Uh, kun je stellen dat een kind niet vroeg genoeg naar de crash gestuurd kan worden... Nee, dat kun je niet stellen. Want ik net zei met die babyopvang. Kijk, kinderen kunnen pas met elkaar spelen. als uh, Je kunt pas naar een ander kindje kijken. Als je, de spieren in je nekjes sterk genoeg zijn om je hoofdje om te draaien. Hè? Dus die mobiliteit en wat je kunt. Dat... En kinderen, zodra ze kunnen kruipen, kruipen ze naar elkaar toe. Maar als ze dat niet kunnen, niet. Dus die allerjongste kinderen, die hebben nog weinig aan elkaar... en die hebben heel veel zorg nodig en heel veel liefde, aandacht van een volwassene. En ik denk dat dan die eerste zes maanden, sommigen zeggen langer nog... maar het hangt van het kind af, dat het dan beter thuis is. En als je dan werkt, dan, ja, dan, dan kan je niet anders. Dan moet je dat kind aan zo'n kinderdagverblijf brengen. Ja. Maar eigenlijk is dat slecht. Nou, Slecht vind ik een groot woord, omdat kinderen heel verschillend zijn. En ouders zijn ook heel verschillend. Maar over het algemeen wordt gezegd dat het niet juist is dat Nederland zo'n kort ouderschapsverlof heeft. En dit baseert u ook op wetenschappelijk ja, onderzoek? Ja, ja, ja. Nou, dat is waar ik ze wel raven op doelde. Hè? Als kinderen voor hun zesde, als voor ze zes maanden zijn, voelt en naar de kres gaan, dan is er een kans op schade. Een kans, ik bedoel. Het is allemaal vage. Sociale wetenschap is vaag, maar dat is ook zo fantastisch eraan. Want stel je voor dat mensen bepaald zouden worden door één factor. Joh, dan was de mens te lang al uitgestorven. Maar als het zo vaag is, dan zijn er vast wetenschappers... die het tegenovergestelde beweren dan wat u beweert. Uh, nou, over het, ik denk dat als het gaat over de kwaliteit van de kinderopvang... en die positieve effecten op die emotionele en sociale ontwikkeling... dat daar grote overeenstemming over is. Er zijn een paar discussiepunten, dat zijn de baby's... En het gaat over, wat is nou precies goede kwaliteit? Dat is ook een discussie over. Wat, wat telt dan echt? Nou, ja, geef maar meteen het antwoord. Wat is dus goede kwaliteit van kinderdagverblijven? Nou, ik denk het allereerst... dat blijkt ook, allereerst is de persoon van de leidste. Als die leuk met kinderen is, van kinderen houdt en lief is... hartstikke belangrijk. Dan moet ze structuur geven. En bij jonge kinderen is dat vooral rituelen, routines... liedjes, dagritmes. Dus dat je als het ware leert om de wereld voorspelbaar te maken. Dat is typisch voor die kleintjes. En verder moeten ze gewoon heel veel vakkennis hebben... hoe je met een groep jonge kinderen uitdagend kunt bezig zijn... en die kinderen ook gelegenheid geven... om af en toe lekker rustig een eigen plekje alleen te spelen. Dus ik kan niet gewoon voor een groep kinderen heen komen te staan? Of... Ik weet niet wat jouw talenten zijn. Misschien kun jij ontzettend maar leuk ik bedoel, met kinderen omgaan. als u het heeft omgaan. over, uh, over minder of meer een pedagogische opleiding... want da daar komt het zo op neer. Ja. Er komt ook pedagogische opleiding. En dat komt omdat de opvoeding thuis, daar gaat het boekje ook over... echt op een aantal punten anders is dan werken met een groep kinderen omdat je met een groep te maken hebt. Dus je moet ze allemaal in de gaten houden, je moet ze allemaal bezighouden. Ja? Je moet ze in groepsverband bezighouden. Ja, en dan niet op een drillende manier dat in rotten van tien... dat ze alle kanten opgaan, maar dat je dat doet op een manier... die bij kinderen past, die speels is, die vanzelfsprekend gaat. En waar je ook voor moet zorgen dat kinderen elkaar niet storen. Want als je met veertien kinderen in een groep zit... en je hebt overal kinderstemmetjes en geluiden, dan storen ze elkaar. Dus je moet een rustige omgeving voor kinderen... Weten te maken, waar ze elkaar uitdagen, maar ook fijn alleen kunnen spelen. En af en toe ook lekker kunnen bijtinken bij jou. En hoe zit het met zindelijk worden in zo'n groep? Gaat dat sneller? Dan ja, thuis? het gaat over het algemeen. Nou, sneller weet ik niet, maar het gaat wel makkelijker. Het gaat met bijvoorbeeld eetproblemen. Hè? Ze komen haast niet voor op de kres. Want ze doen elkaar na, ze doen het met z'n allen. Als ze, je hebt dan allemaal van die kleine wc'tjes. Ja, die willen ze ook. Dus kinderen willen heel graag hetzelfde als anderen. Dat maakt dat het vanzelf gaat. Maar je moet wel hun eigen tempo laten volgen en niet hebben over sneller. Want sneller hoort eigenlijk niet bij de kleine kindertijd. En dit heeft u allemaal gezien op video? U bent ook in die klasse geweest? In ja, de zeker. Ja, geweest. ja, zeker. Veel, veel, En mijn studenten en mijn onderzoeksmedewerkers. En ik werk natuurlijk in een internationaal netwerk... van onderzoekers uh, samen. Dus het is niet alleen mijn onderzoek... maar het is onderzoek in Engeland, in Brazilië, Portugal. Nou ja, het is echt een heel groot netwerk van onderzoekers. En hoe lang je... doet u dit al? Ik doe dit 20 jaar. En hoe lang gaat u er nog mee door? Nou, ik vind <laughs> dat weet ik niet. Maar ik moet wel zeggen, elke keer verbazen het me weer hoe ontzettend enthousiast ik word als ik zie wat er, er valt zo. Je ontdekt het. Vijftig jaar geleden dachten we dat kinderen alleen egocentrisch waren en dat ze niks konden. En langs zeker leer je steeds beter. Kijk, denk je, Oh, zo werkt het, zo doen ze het. En op die manier, het is iets nieuws. En dan kun je er steeds beter op inspelen. En dan kun je dat de leiders leren. Ouders moeten dat ook zien. En op die manier kun je denk ik een opvoeding maken die bij deze tijd past. U had eigenlijk kinderleidster willen worden. Nou, ik ben het ook geweest. Ja? Hoe lang? Niet lang, maar ik heb wel een kweekschoolopleiding. En daar heb ik ook met de kleuters gewerkt. En daar is u dat voortgekomen. Wellicht. Blijf nog even zitten, ik praat zo met u door. In het komend half uur nog. Wees gastvrij. En nodig bij je thuis een Japanner uit. Online. Hoe? Dat hoort u in de tijdgeest. En is ons leger echt nodig? Of is het puur in geldverspilling? Het Joop-debat. Naar de hoofdpunten van het nieuws met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het Rotterdamse gemeenteraadslid Ronald Seurensen is een van de kandidaten van de PVV voor de Eerste Kamer. Seurensen, die in de raad zit voor Leefbaar Rotterdam, staat op de vijfde plaats. En zoals bekend wordt de lijst aangevoerd door Magiel de Graaf, gemeenteraadslid in Den Haag. En op die lijst van twintig komen verder geen namen voor van mensen die landelijk bekend zijn. Het wordt voor Portugal steeds moeilijker om geld te lenen. Op de kapitaalmarkt is de rente op een lening voor vijf jaar opgelopen tot 8,5 procent. Ter vergelijking voor zo'n lening betaalt Nederland 2,3 procent. Een op de drie verpleegkundigen en verzorgenden heeft te maken met seksuele intimidatie. Dat blijkt uit een enquête van het vakblad Bij Zijn. Meestal is het de patiënt en soms ook familie en vrienden van patiënten. En jongeren onder de 10, kunnen nog, steeds, onder de 10 onder de 16 kunnen nog steeds makkelijker aan alcohol komen. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Universiteit Twente. Aan jongeren onder de 16 mag geen alcohol worden verkocht. Bij twijfel moet de winkelier om een legitimatie vragen. Maar dat gebeurt onvoldoende. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de B verkeersinformatie Er staan files op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht 2 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht voor knopend Lunetten, 3 kilometer. Daar staat een vrachtwagen met pech, de rijstrook is dicht. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopend Ridderkerk staat ze 3 kilometer file. De hoofdrijbaan is daar dicht, alleen het parallelbaan is dicht, uh, is open. De verkeer richting Den Haag kan omrijden vanaf knopend Ridderkerk via de Benelux-tunnel over de A15, de A4 en de A20. Radio 1. De met Felix Meulers. Tot 12 uur nog, elke dag, schrijft hij bij me aan... om te vertellen wat er in het Radio 1-programma Lunch zit. En vandaag praat hij ook over zijn webwereld... en cv-presentator Jurgen van den Berg. En hoe hard er ook aan ons leger wordt getrokken... het is zinloos, duur en moet afgeschaft worden... vindt de ene helft van ons Joop debat, en de andere helft vindt vanzelfsprekend van niet. Hier nog altijd dokter Ellie Singer. Zij is kinderpsycholoog en pedagoog. En ik praat over haar boek Opvoeding in Kinderdagverblijven. Waarin ze betoogt dat crashkinderen beter af zijn dan thuisblijfkinderen. Althans, als die thuisblijfkinderen geen andere kinderen hebben om mee te spelen. Zo zeg ik het goed, hè? Een vraag van uh, Connie de Gaaf, die zelf twee kinderen om een crash heeft. En ze schrijft dat er veel verlopen is onder de leidsters. En denkt juist dat dit haar kinderen onzekerder maakt. Ze vraagt of een constante, een vaste leidster bijvoorbeeld. of elke dag mama en papa. niet belangrijker is dan dat onderling contact tussen de kinderen. Uh... Wisselende leiders inderdaad, dat hoort niet bij goede kwaliteit. Kinderen die hebben die, die, die stabiliteit, die moeten mensen kennen. Dan moeten de leiders kennen, maar hetzelfde geldt ook voor de kinderen met elkaar. Dus ik denk dat uh, deze mevrouw pech heeft gehad met die crash. En dat is een van de dingen waar op het moment ook veel aan gewerkt wordt. Maar de tweede vraag was of ze niet beter thuis af zijn dan? Of de, de, ja, precies, dan hebben ze tenminste één constante. Nou, het is waar, de ouders of leiders, dat zijn wel de belangrijkste bronnen voor emotionele zekerheid van kinderen. Zonder meer. Dat wil ik ook niet, uh, niet ter discussie stellen. Het gaat alleen om dat kinderen ook andere kinderen nodig hebben om te spelen. En uh, vraagt hij een beetje op hetzelfde neer. Komt ja? de ene crash is de andere niet, zegt Klopt. Elke van den Berg. Je hebt ook echt dubieus slechte Kinderdagverblijven, ja. is het contact tussen de kinderen dan toch voldoende om die sociale voorsprong te kunnen krijgen? Nee, nee, nee, nee. In echt slechte kwaliteitscrashes zie je dat kinderen veel conflicten met elkaar hebben. En je ziet dat bijvoorbeeld de subgroepen, zelfs op die leeftijd, zie je als subgroepen jongetjes bijvoorbeeld die dan andere jongetjes afwijzen. Nee, dat is helemaal niet goed. Dat is waarom ik zo'n nadruk leg op die goede kwaliteit en dat de leidsters die kinderen begeleiden. Hoe herken je een goede of een slechte crash? Nou, je herkent in eerste plaats hoe de leidster over de kinderen praat. Ik vanuit perspectief van ouder, hè? En uh, is ze, kent ze de kinderen? Weet ze wat vriendjes zijn? Weet ze als je weet ze. Uh, nou, en uit da dat soort dingen voel je. Kijkt ze goed naar een kind? Heeft ze goed contact met een kind? Dat is in het eerste, al het belangrijkste. Dan denk ik dat een, uh, of weet ik ook wat heel belangrijk is, dat kinderen elke dag activiteiten hebben. Dat ze kunnen rennen, springen, maar ook veilige hoekjes hebben. Um, dus, een goed, goed activiteitenplan is heel belangrijk. Dat er voldoende ruimte is voor persoonlijk contact met kinderen. En dat die, die, dat die relaties met die kinderen ondersteund worden. Dan is er nog een vraag over een pedagogisch plan. dat door u zou zijn ontwikkeld. En of dat landelijk wordt ingevoerd. Uh, nou, we hebben een pedagogisch kader gemaakt. Dat heb ik gemaakt. samen met Loes Klerenkoper. En hebben iets van 120 mensen aan deelgenomen. Waar we eigenlijk. Al hebben weer weergegeven wat nou belangrijk is om met kinderen in de crèche te werken. Dus wat opvoeden in een crèche anders maakt dan thuis en wat de, nou de belangrijkste bouwstenen daarvoor zijn. Er wordt op het moment. Uh, de Bureau Kwaliteit Kinderopvang heeft een. ik meen niet van 40 miljoen beschikbaar. voor de implementatie daarvan. in verschillende kinderdagverblijven in, in Nederland. Ja. Dus daar wordt uh, hard aan gewerkt. gewerkt? In het veld wordt op het moment ontzettend hard gewerkt om die kwaliteit verder te ontwikkelen. Ellie Singer, kinderpsycholoog en pedagoog. Bekend van het boek Opvoeden in Kinderdagverblijven, vanaf nu. Hartelijk dank voor uw komst. Aaron McEwen zingt Paper Moon...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 Wat een oud nummer is dat, en een uh, nieuwe jas, zou ik maar zeggen. Tijdgeest. Zijn programma Stand.nl bestaat op 1 april 10 jaar... en in lunch op deze zender spreekt hij dagelijks met en over oude en nieuwe media. Hoe ziet zijn eigen webwereld eruit? Het antwoord straks van NCV-collega Jurgen van den Berg. Eerst nodig een Japanner uit. Simone Wijmans blogt over sociale media. Ik ben Rosemary Church uit CNN Center. We zijn word van een earthquake aardbeving dat is Japan. Just een paar minuten ago, we een a very significant earthquake. Everything was trillend. Ricardo Brouwer keek net als de rest van de wereld verbijsterd toe hoe op 11 maart de aardbeving en tsunami delen van Japan verwoesten. Ik dacht terwijl ik eigenlijk uh, het nieuws steeds erger zag worden van, uh, als ik daar nu zou zijn, zou ik eigenlijk alleen maar het land uit willen. En tegelijkertijd zat ik in een uh, redelijk leeg appartement aangezien mijn twee huisgenoten de hele week en niet waren en zo is mijn idee eigenlijk ontstaan nou ik uh, had niet bedacht dat wellicht meerdere japanners waren die uh, nadenken over tijdelijk Japan te verlaten en er waarschijnlijk ook veel mensen zijn waar dan ook de wereld die uh, best uh, tijdelijk onderdak kunnen verlenen aan, uh, aan uh, mensen in nood Brouwer besloot daarop in actie te komen. Op Facebook zet hij de pagina Host Japanese op. Iedereen die tijdelijk Japanners wil opvangen... kan daar zijn gegevens achterlaten. Zo'n 500 mensen wereldwijd bieden nu tijdelijke woonruimte aan. Zoals Emma Brasser. Ze werd daarover geïnterviewd door het persbureau Novum Nieuws. Ja, ik vind het gewoon een heel erg mooi, goed, nobel concept. En het is gewoon... Een leuke manier voor mensen, of een, leuke manier, een goede manier voor mensen om hun bijdrage direct te kunnen leveren. Los van het feit dat je geld kunt doneren, kun je nu gewoon echt heel erg concreet echt zelf iets doen voor die mensen. En ik weet niet of hier straks daadwerkelijk bij mij uh, twee Japanners uh, komen overnachten. Maar ik denk dat het in ieder geval gewoon een hele troostende gedachte is voor die mensen daar. Dat mensen van over de hele wereld uh, bezig zijn met het bedenken van oplossingen, hoe zij in ieder geval hun kunnen helpen. Facebookers in Maleisië en Turkije hadden een soortgelijk idee en nu wordt gewerkt aan een aparte website die binnen één of twee dagen online gaat. Maar het loopt nog niet echt storm, vertelt Brouwer. Nee, dat is nog niet echt. Uh, we hebben ook uh, wat contacten in Japan en die uh, zeggen op dit moment dat uh, Japanners heel erg bezig zijn met uh, hun eerste veiligheid, uh, met het overleven, met eten. En dat uh, daarbij komt dat uh, Japanners ook niet echt heel erg, dat ik niet in hun zit om uh, zomaar hun land te verlaten. Ik moet zeggen dat uh, de eerste familie zaterdag al afgelopen zaterdag uh, is aangekomen in Berlijn. Dus er is zeker vraag naar. Wij zijn nu alleen bezig om uh, die connectie naar Japan ook te maken. Aangezien het natuurlijk daar ook bekendheid moet krijgen. Tijdgeest. De webwereld van Jurgen van den Berg. 2,5, 3 uur online denk ik per dag. In je eigen dagelijkse programma heb je het regelmatig over de laatste schandaaltjes op het gebied van Twitter. Maar ook allerlei oude media. Zit je zelf eigenlijk op Twitter? Nee. Waarom niet? Ja. Nee, het is heel, wel grappig. Ik heb daar met mijn redactie voortdurend discussie over. Want die vindt eigenlijk dat, het, dat we dat wel moeten doen als mediaprogramma. Maar ik heb een beetje wat... Nou ja, goed, daar ben ik ook niet uniek in. Uh, een beetje wat, wat heel veel anti twitteraars wel hebben. Dat het allemaal heel uh, veel... Uh, geblaat is en zo, en uh, daar wil ik eigenlijk dan niet aan meedoen. Ik, ik spreek mensen toch gewoon liever gewoon, uh, in person, zeg maar. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb vanmorgen heb ik dan gezegd van... misschien moet ik dat toch maar doen om er toch ook wel bij te horen. En dan denk ik dat ik best wel, wel spannende dingen te vertellen heb. Misschien. Oh ja? Ja. Wat heb je ze ja, al te wacht, melden dan? Wacht me, wacht me af tot ik mijn account heb geactiveerd. En dan dan, dan ga je gaan we mee. zien wat uh, Jurgen aan het tweeten is. Nou, uh, Op sociale media op dit moment nog nauwelijks, maar, uh, zeg maar reguliere websites. Uh, welke sites staan in jouw favoriete lijstje? Ik heb een paar passies in mijn leven. Uh, dat is uh, radio sowieso. En, en alles wat daar niks mee is. Dus ook, ook vooral muziek. Ik ben echt een muziekliefhebber en een radiofreak al van vroeger af aan. Je hebt een Amerikaanse site die heet Real Radio. Moet je ook een abonnement opnemen. daar staan eigenlijk allemaal oude airchecks op, zoals dat heet. Dus gewoon stukjes van oude radioprogramma's. Je hoort daar echt die, die echte oude Amerikaanse DJ's. En je stelt je daarom bij voor hoe ze eruit zien. Sommigen heb ik trouwens wel eens ontmoet ook. En ook weer wat betreft dat, dat die radiogekte. Uh, ook weer zo'n man op YouTube er zijn ook heel veel van die Amerikaanse DJs die dan eh, zich hebben laten filmen in de studio's. Eén, die vind ik echt mooi. Die kijk ik nog wel eens terug, omdat hij het gewoon fantastisch doet en en ja bij een soort archetypen DJ is uit de jaren 70. En die man heet JoJo. Nou, die gaat helemaal uit zijn bol. 15 brandnew cars to giveaway tomorrow we give away number eight. Listen for your name to win beginning at 7:15 with Murphy and McGeever. Here's New Paula Abdul the cold hard is naked too. Je heeft zelfs een een online radioprogramma op Kix Radio. Ja, Kix Radio is het internetstation van Rob Stenders. Daar zitten eigenlijk allemaal uh, muzieknerds, freaks bij elkaar. Ja, mijn programma bestaat eruit dat ik veel nieuwe muziek draai. Het is iedere maandagmiddag van 4 tot 6 wordt het daar uitgezonden. Uh, veel nieuwe muziek afgewisseld met, met ja, oude dingen, onbekende dingen. Dat is ook een beetje de lol daar, dat mensen elkaar ook af en toe aansteken. Dan draai je iets en dan krijg je onmiddellijk een sms. Wat was dat wat jij daar in de tweede uur draaide? Weet je wel, zo, zo gaat dat een beetje. En we doen dat vooral voor de lol en voor onszelf, want het levert allemaal geen zakken op. Maar... Um, ja dat, dat is dan toch wel heel leuk om daarbij te horen. Je bent ook een filmfreak, heb ik begrepen. Ja, dus die internationale filmdatabase zoek ik wel vaak dingen op. Uh, of dan heb je een film gezien en dan kom je weer automatisch op iets anders en dan zoek dingen uit van hoe dat dan zit. Ik vind het altijd leuk om een beetje achtergronden te zoeken en als je dan een bepaalde uh, acteur ziet die je nog niet eerder hebt gezien of actrice, dan kijk je even wat die verder nog weer gedaan heeft. Dus daar zit ik ook wel vaak op. En YouTube zit je vaak op YouTube? Ja. Ook weer vanwege die muziek. Soms, soms uh, wat ik wil elke vrijdag standaard even de site van Gerard Ekdom uh, checken. Want die zet daar dan zijn Freak Elf op. Er staan ook allemaal nieuwe liedjes in. Dan kijk even welke ik daarvan ken. Want via Kicks uh, doen we ook heel veel aan nieuwe muziek natuurlijk. En uh, nou, als er iets bij staat wat ik dan niet ken, dan zoek ik dat even op op YouTube. En dan kijk ik en dan nou, ik denk ik, oh, dat is een leuk liedje. En dan ga ik die op een andere manier weer proberen op te sporen. Nou, er is nu een, een, een nieuw liedje. Dat lijkt me heel erg geïnspireerd op Curtis Mayfield uit de jaren 70. Uh, dat is een groep die heet uh, Mr. Press. En dat, uh, dat nummer heet De um, Best je hebt to come. van presentator Jurgen van den Berg, de president met de best is yet to come. Het nummer staat op het nieuwe cd, number one. Er was een hele leuke clip bij op de gids.fm te zien. Alle genoemde links vindt u trouwens ook op de website door te klikken op tijdgeest. De gids.fm Naast mij zit internetjournalist Francisco van Jolen. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen, Felix. Jij had bij wat er gebeurt uh, naar aanleiding van de publicaties via Wikileaks. Ja. Is er en, nog nieuws? Heden? Ja, er is zeker nieuws en het blijft maar doorgaan. Uh, Felix werd van de week geconstateerd door de NOS-journalisten... Uh, dat het toch wel een beetje opgeblazen was, Wikileaks. Dat ze het een beetje overdreven hadden. Maar als je, Dat geldt misschien voor Nederland, maar als je naar de rest van de wereld kijkt... het blijft maar doorgaan. En een van de eerste echte slachtoffers is ook gevallen. Dat wil zeggen iemand die zijn baan is kwijtgeraakt. Dat is de ambassadeur in Mexico, de Amerikaanse ambassadeur. Die heeft zich... Uh, Nogal negatief uitgelaten over de inspanningen van Mexico over uh, de, de oorlog tegen drugs die daar gevoerd uh, moet worden of wordt. En uh, Carlos Pascual, die, uh, die heeft nu gezegd uh, dat hij uh, weggaat, vertrekt, opstapt. En dat hij is niet de eerste diplomaat is die daardoor in moeilijkheden kan komen. De ambassadeur in Libië was ook al teruggeroepen omdat hij dingen had verkondigd in Wikileaks die toch niet uh, zo goed uitkwamen. Tijd voor het Jofdebat. We debatteren dit uur over welke kwestie, Francisco? Nou, over eigenlijk een hele mooie kwestie... namelijk de afschaffing van het nationale leger. Frank Bosman is cultuurtheoloog en hij zegt... ja, we moeten bezuinigen, maar kijk nou eens even... wij hoeven toch ons land niet meer te verdedigen met een leger. Laten we dat door Europa uh, laten overnemen... en dan uh, kunnen we heel veel bezuinigen. U vindt inderdaad dat het Nederlandse leger afgeschaft ja. moet worden, meneer Bosman? Ja, dat klopt. En uh, wat zijn de hoeftredenen daarvoor? Ja, traditioneel heeft het leger drie taken. De verdediging van de landsgrenzen, het handhaven van de internationale rechtsorde... en uh, inzetten tegen terrorisme. Nou, Het verdedigen van de landsgrenzen, ik denk dat we het met elkaar over eens kunnen zijn... dat dat op dit moment niet zo heel erg nodig meer is. Want, Omdat maar, de Belgen ons niet binnenvallen ik? Nee, je? dat denk ik niet. En bovendien, als een groot land ons binnenvalt... ik denk dat we met onze zeer bescheiden legermachten ook geen partij voor zouden zijn... Nou, het tweede onderdeel is het handhaven van de internationale rechtsorde. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. We zien het de afgelopen dagen ook in het nieuws. En ik denk dat het veel verstandiger is, zowel militair als financieel, als politiek... dat we dat zoveel mogelijk in internationaal verband doen. Het liefst in Europees verband. Dus waarom niet bouwen actief aan een Europees leger... wat ook onder een Europees commando staat en, ge en gecontroleerd wordt door het Europees parlement. En de derde taak is uh, terrorismebestrijding terrorismebestrijding... Ik denk dat dat veel beter in handen zou zijn van de speciale eenheid van de politie. Want ik zie niet zo goed in hoe tanks, helikopters en jachtvliegtuigen ons kunnen beschermen tegen mensen die vliegtuigen op willen blazen. Dit heet het Joop-debat in de studio van de Haagse defensie-deskundige Coco Hollijn. Meneer Collijn, goedemorgen. Dat goedemorgen. nationale leger kan wel afgeschaft worden. Die taken kunnen voor een gedeelte worden overgedragen richting Europa of richting politie. Wat vindt u? Ja, ik vind het wel een interessante gedachte. Maar ik wil op één Komt punt. Komt correctie... u ietsje dichter bij de microfoon, kan dat? Ja, op één punt graag een correctie gaat het zo beter. De verdediging van de landsgrenzen, dat is taak nummer één, ben ik het mee eens. Twee, het handhaven internationale rechtsorde. Taak nummer twee, ben ik het ook mee eens. Maar het bestrijden van het internationaal terrorisme is niet de derde hoofdtaak van defensie. Dat valt onder verdediging landsgrenzen of in ieder geval zelfverdediging. Uh, meneer Bosman, ik vind het wel een sympathiek artikel... maar hij laat de Dank derde hoofdtaak weg van Defensie. En dat is uh, dat het leger er ook is voor nationale rampenbestrijding... inzet bij nationale calamiteiten. Dat is de derde hoofdtaak. En dat is bij uitstek een nationale taak. Ja, dat klopt. Dank u wel voor deze uh, toevoeging. Ik denk dat, daar, dat ik daarmee eens ben. Het leger wordt ook ingezet voor, uh, bij, bij grote rampen. Die gebeuren in Nederland gelukkig niet vaak. Maar ja, ze gebeuren helaas wel. Ik vraag me alleen af... of uh, ja, de bestrijding of de hulp bij dat soort rampen... niet door een speciaal uh, politie-eenheid zou kunnen worden uitgevoerd. Dat zien u nu ter plekken? Nee, dat vind ik. Dat vindt u? Dat vind ja, ik. Omdat u dat niet had genoemd in dat artikel namelijk. Nee, ik heb, ik heb mij gebaseerd op andere krantenartikelen... en daarin werden deze drie taken genoemd. En um, deze vierde taak vind ik inderdaad ook belangrijk. Maar ik denk dat je daar geen leger voor nodig hebt... maar dat een politie-eenheid uh, dat even goed zou kunnen doen. Meneer Collijn, is dat zo? Nou goed, daar stappen we dan even overheen. Maar dit zijn echt, en niet vier, maar de drie hoofdtaken van Defensie... staan zelfs als zodanig in de grondwet. Maar laten we gewoon even langslopen wat, wat, wat, wat de heer Bosman zegt. Verdediging landsgrenzen, nee, ik ben het met hem eens. België, Duitsland zullen uh, ons niet meer bij Breda of bij Winterswijk zullen verrassen. Dus dat kan ik wel uh, uh, beamen. Maar er zijn een aantal aspecten van, van landsverdediging... die we niet helemaal kunnen verzaken... Denk ik, eerste plaats. Eh, zaken als het raket schild. Ja, je kunt het leuk vinden of niet, of het mee eens zijn of niet. Maar er is een toenemende dreiging van ballistische raketten. Ook gericht op Nederland. Dus dat is een duidelijke nationale landsverdedigingszaak. Maar we kunnen hem Europeaniseren als het moet. Maar dat ons land dus helemaal uh, nooit meer oorlog zal voeren. Uh, ik zou dat willen dat het waar was. Maar ik geloof niet dat we daar nu uh, een voorschot op moeten nemen. Handhaven internationale rechtsorde. Dat moeten we samen met anderen doen. ben ik helemaal mee eens. Maar om dat nou te Europeaniseren. Zoals meneer Bosland voorstelt. Uh, moet ik helaas vaststellen dat we alleen nog maar tien jaar lang al slechte voorbeelden hebben van dat het niet in Europees verband nee, komt. Ja. We hebben weliswaar met z'n 27e hebben we een, een Europees gemeenschappelijk... buitenlands beleid en een gemeenschappelijk defensiebeleid. Nou ja. Maar er wordt steeds... <lacht> maar geruzied en ja. er wordt steeds... maar gekibbeld en het lukt maar niet. En we hebben bijvoorbeeld samen met de Duitsers... en de Finnen hebben we een zogenaamde battlegroup... in de EU. En als we aan de beurt zijn, als we... als het ware stand-by moeten zijn om naar Afrika... te gaan, dan zeggen de Finnen... nee, we doen niet mee. Of de Duitsers zeggen... we doen niet mee. Of we zeggen het zelf. En die battlegroups, heel treurig... zijn nog nooit in actie gekomen. Dus ik zie dat... Europees Perspectief, hoe graag ik het ook zou willen, gewoon nog niet komen. Nee, ik begrijp inderdaad dat de huidige politieke uh, actualiteit, de situatie niet hoopgevend is en heel erg teleurstellend is omdat we er niet in slagen om onze nationale geschillen wat dat betreft te overbruggen. Maar ik denk wel dat het een situatie zou kunnen zijn waarnaar we toe zouden kunnen streven. Een ideaal situatie, iets waar we ook als Nederlandse politici op Europees niveau onszelf zoveel mogelijk hard voor zouden kunnen maken. De weerbarstige praktijk van het hier en nu noopt ons juist om idealistisch te zijn en te kijken hoe het in de toekomst beter zou kunnen gaan. En zou dat inderdaad bezuinigingen kunnen opleveren, meneer Colijn? Um, zelfs dat is helemaal zeker. Zelfs dat is niet helemaal zeker. Het coördineren van, uh, van elkaars taken... dat blijkt en ook het samen aanschaffen van wapensystemen... want dat moet je dan ook doen. Ja. Je kunt namelijk niet één leger hebben... met allemaal verschillende Franse, Duitse, Britse vliegtuigen enzovoort. Uh, dat kost meer geld tot nu toe, dan uh, uh, kleine samenwerkingsverbanden of zelfs nationale projecten. Het klinkt tegenstrijdig, want samen doen lijkt altijd goedkoper. Maar militairen zijn eigenwijs. Ze <lacht> willen allemaal hun eigen dingetjes ja. aan die wapensystemen. En het blijkt in de praktijk dat die uh, gezamenlijke projecten... Uh, nou soms een factor twee of drie duurder zijn dan nationale projecten. Ook huur je weer, ik wou dat het anders was. Ik ben het in theorie met meneer Bosman eens, maar de praktijk wijst uit dat het niet gaat. Francisco van Jouw, even tussendoor met reacties op jouw Jouw.nl. Ja. Nou, veel bijval, bijval voor het voorstel eh, om het tot een Europees leger te komen. Ook wel sceptisch, want ja, er moet eerst een politieke unie komen... en die is er nog lang niet. Er is nog niet eens een gemeenschappelijk buitenlands beleid. Maar, zegt Daniel Hart, ik zie ondertussen veel, wel veel meer... in een veel, zeer verkleind professioneel leger. Je hebt Met 20.000, 30 30.000 man heb je genoeg. Die staat paraat, die kan je uitzenden. En een andere taak is er toch niet. Want voor rampen, ja, kan je ook de brandweer... en dat soort dingen voor inzetten. Meneer Kolijn. Ja, uh, men spreekt in militaire kringen altijd over de teeth-to-tail ratio. Wat heb je om te bijten en wat is de rest van uh, het lichaam wat je daarvoor nodig hebt? Nou, Even in de getallen. We hebben in Nederland ongeveer een leger van 60.000 man. Allemaal in dienst van, uh, van defensie. En er zijn er eigenlijk maar 2.000. Dat is dus 1 op de 30 die uh, echte kastanjes uit het vuur kunnen halen in landen als Afghanistan of nou weer Libië. En dat is wel onthutsend laag. En je zou inderdaad willen ja. dat een professioneel leger van 30.000 tot hetzelfde in staat was. Dat ben ik ook wel met, uh, met, met deze reactie eens. Nou, ik, zou, ik zou zelf gedacht hebben, maar u weet daar ongetwijfeld meer van dan ik... maar op het moment dat je een heel aantal ondersteunende taken met elkaar in een aantal landen zou kunnen delen... dat, dat scheelt toch ook gewoon heel veel uh, bureauplekken. En op het moment dat je ook kan besluiten om gezamenlijk materieel uh, te gaan kopen... dan zou je daar toch ook bepaalde kortingen weer op kunnen krijgen. Dus het lijkt dat hier het marktprincipe ook weer uh, op den duur zou kunnen gaan spelen. Ja, uh, op papier allemaal waar, maar in de praktijk dus niet. Uh, ik heb net al gezegd, gezamenlijke aanschafprojecten blijken altijd duurder te zijn... door uh, eigenwijsheid van, van nationale aanschafmannetjes... Uh, die zeggen van nee, ik wil een vliegtuig met twee motoren. En een ander zegt nee, ik vind één motor, vind ik genoeg. En de volgende zegt ik wil er heel goed mee kunnen verkennen. En weer een ander zegt van nou dat is voor mij niet nodig want ik wil er grondaanvallen mee kunnen doen. En het eind is dat je een stofzuiger hebt die, uh, die van alles kan. Die, kan. die niet alleen kan zuigen maar ook kan uh, boenen en sobben. En, uh, nou ja, dan, en dat zijn desastreuze projecten want dan ga je eigenlijk te zware, te ingewikkelde wapensystemen bouwen. En daar zijn legio-voorbeelden van hoe dat niet werkt. Zoals een papier prachtig idee. In de praktijk, het werkt niet. Nee, maar we begonnen met de hulp in de huishouding... en we zijn ermee geëindigd ongeveer. Precies. Meneer Bosman, nog één gewetensvraag. Ja. Dan nog liever geen leger, als dat Europees niet lukt? Nou ja, goed, als, als katholiek cultuurtheoloog sta ik in de traditie van uh, iemand uit Nazareth... en die had zeer pacifistische trekjes. Maar aan de andere kant weet ik dat het de ene mens voor de andere mens een wolf is. Dus helaas zullen we altijd iets van verdediging nodig blijven hebben. Zegt Frank Bosman, hij is cultuurtheoloog aan de Universiteit in Tilburg... en Coco defensiedeskundige. Hartelijk dank voor deze discussie, heren. Graag gedaan. Waar hou ik mijn ogen nog voor open vanavond? Nou, ze hebben weer wat nieuws bedacht. in De competitierace die de laatste jaren de televisie beheerst, de geheugentest... En vanavond is er uh, onder leiding van Patrick Lodiers flashback te zien om half negen op Nederland 1. En er is uh, Simon Garfunkel met hun laatste en tevens meest succesvolle album in 1970, Bridge Over Troubled Water. En documentaire is daarover, The Harmony Game. Een terugblik op het opnameproces van dat album met beide heren om vijf over half twaalf op Canvas. Zometeen lunch. Je hebt bijna geen tijd meer. En je aan. dacht van, je hebt al genoeg aan het woord mee geweest, <laughs> dus uh, bekijk het maar. Je hebt gelijk ook. Ja, zometeen dus.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 Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Open Huizendag. Kijk op Funda.nl. Dit is Radio 1.